vreemde vogel, die was er. De wijze oude vogel. Ja, dat geloof ik ook. Hij was er anders snel bij om ons alles over die doodkist te vertellen. Was te verstandig? Ik bedoel, uh, was het een zaak voor de toeristen houden. Hij wist heel goed wat hij deed. Het was de beste manier om ons de mond te snoren. Maar zeker kon hij er niet van zijn. Hij heeft wel allemaal donders goed duidelijk gemaakt... Wij hebben de medewerking van zijn kudde, dat zei hij toch, brood nodig. Dat betekent dus mond houden, anders we in de kou. En dat geldt niet alleen voor het verhaal over die doodkist. Die mensen hier moeten met bijzonder veel behandeld worden. Ja, vooral geen geschreven opnameleiders. Precies. De atmosfeer moet helemaal opgeklaard zijn voordat we die troep laten komen. Ter relatie met die rijmers bijvoorbeeld. Nee, je hebt zelf gezien hoe die op het idee reageerden. Mm -hmm. Misschien is zijn houding wat symptomatisch voor het gedrag van het hele dorp. Maar we hebben tenminste één medestander. Medestandster, wie was gezegd. Dankzij jou. Zanen wordt niet gebruikt voor tactische geintjes. <laughs> Ik durf er niet aan te denken. Maar ook hier heeft de medaille de bekende twee kanten. Ik kan me tenminste niet goed voorstellen dat je erg getapt zult zijn bij de jongere mannen van het dorp. Hm? als in de gaten krijgen hoe Jana en jij naar elkaar kijken... Is het dan zo duidelijk? Wat heet duidelijk? Nou ja, daar zullen we ons voor zorgen over maken als het zover is. Kijk eens, die schuur daar. Voor die scène met die zwerven. Ja, zou kunnen. Hier en daar, bijwerken, het bijwerkend is gemaakt. En wat licht in de kerk zie je, hè? Dat zal die nachtwaker al zijn... Dag en de nacht. Zullen we eens gaan kijken? Ja, maar uh, discreet. Nee, dus discreet. Zeg, geweldige spier. Lantaarns, uitgezakte huizen. Geweldig. Zet hem erin in script en ik zorg er wel dat het erin komt. Als we ook ooit zoiets moois zou laten lopen. We kunnen weten wat zachter doen. We zijn tenslotte niet op het feest genodigd. Hé hey John, hierheen. Door dit raam kunnen we de hele kerk overzien. Kan je iets zien? Nee. Niets. Ja, daar. Bij het koor op de trappen. Er is niemand. Mooie nachtwaken. Ik geloof dat je gelijk hebt. Zullen we het riskeren? Kom mee. Niemand. Als je tenminste niet in spiritisme gelooft. Ah, hou je mond. Een mooie kist. Solide vakwerk. Dat hebben ze er ook wel nodig. Brengen we iedere maand naar zee en dan weer een land. Zo nu en dan, zei onze goede pastoor, wat dat dan ook mag betekenen. Mark, ik hoor iemand in de sacristie. Vlug achter het altaar! De wacht is terug een soort roepsborstelaar. Uh, Tja. Zo te zien, een ruige jongen. Toch zou ik wel eens willen weten... waarom we ons eigenlijk verbergen. Heb je zin in een stoer, oh, Je wordt bedankt. Als we tevoorschijn komen, kunnen we rekenen op een knokpartij. Maar waarom? Weet ik niet. Een voorgevoel. Nog iemand? Alles in orde, David? Ja, Bob. Bob Kenders. Ik heb hem in de bar ontmoet. De voorzitter van de parochieraad. Toen hebben we niet veel te vrezen... Daar zou ik me niet te op rekenen. Blijf zitten. Is er nog iemand geweest? Waarom? Het begint al laat te worden. Ja, dat wel. Die twee knapen uit Amsterdam zijn mijn nu Hij heeft het over ons. Nou, wat heb ik je gezegd? Een film. Zo zegt dat ze met een man of twintig naartoe komen. Ben ja, je wel Hoe lang? Een of twee. Twee weken zijn ze nou helemaal. Maar dan moet Karel de Grutter maar voor zorgen. slotte is hij onze politieagent. De... Karel doet al meer dan genoeg. <laughs> ziet niks, hij hoort niks. We moeten yeah. niet te veel van een verlangen. Dus dat is helemaal niet op de lachen dag. Uh, Vertrouw die twee jongens niet. die zegt me dat ze werkelijk van de televisie zijn. Verdomme, wat zijn ze van plan? Nou, je man? ook zijn ze van de televisie? Dat te vertrouwen, ze nog niet. Ach, hou op, jij denkt te Ja, misschien, misschien. Het moet short zijn dat ze de hele tijd bij meneer Pastoren zitten praten. En daarnaast hebben ze geen vragen meer gesteld. Hè. Nou, wat heb ik je gezegd? Als het erom gaat iemand van zijn nieuwsgierigheid af te helpen, dan moet je meneer pastoor hebben. En waarom doen ze het ja. daar nog weer mee? Ja, laten we maar afwachten dat er van komt. Kom, we zullen maar eens aan het werk gaan. Uh, de daar is. Ja. Hier. Waarom wil ze? Ze gaan de tekst over de kist afhalen. Ja, dan lijkt het wel op. Nee, niet proberen te kijken. Hij is eenmaal daar maar u gezicht. Maak je niet druk. Ik hou me wel gedijst. Wie ja, rijdt het deze keer? Wimpy Karels. Tom en Jeff helpen hem met laden. Hm, gelukkig. Wimpy neemt meestal niet zo van risico's, zo stom. Jij maakt je weer ongerust, dan krijg je een maatswereld. Blijkbaar word ik er in ieder geval niet van. Rijk. Nou, voor mij zit jij er lekker bij. Ja. Zo, dat is de laatste. Ja, nou. En dan komt ie. Ja. ja. ...wil ik zien wat er gebeurt. Voorzichtig, Mark. Alles fijn in orde. Hier, de lijst. Nou, het zal best de vorige keer. Ja. Nou, goed, David. Geef hem maar een wimpy. Dan kan hij he hem doorgeven. Oké. Okay. Nou, well, we zloegen dat ik maar weer vast. Ja. Zag je wat? Uh, nou, genoeg. En stenen en drijfhout aan mijn het. Die kist zit vol met langs, kleine pakjes... Maar we kunnen volgenstaan op de te wagen er is die. Uh... <laughs> ons lijks zullen er we wel niet komen steken. Zolang de telkens op zo'n blijft, dan is er niet. kom maar weg. Hier is de sleutel. Ik doe het niet wel uit. Ja, dat is goed. Zo sluit het ons in. Stil. Achterbaar, oh, dus we waar we ons zorgen over moesten maken. De hemel zij dank, die zijn weg. Ik dacht dat we de hele nacht ...dat altijd op het altaar moesten zitten. Maar we moeten er dan nog uit. Laten we even in die kist kijken voordat het helemaal donker is. Ik vind het anders donker genoeg. Hm. Nog. Ziet er onschuldig genoeg uit. Uh, voor een lijkkist bedoel ik. Zeg Mark, toen die twee knapen het deksel eraf gehaald hebben. Zag je toen echt dat er pakjes in zaten? Kijken is mijn vak, John. Daar zaten pakjes in. Gewikkeld in uh, oliedoek of zoiets. Zou je die extra eraf kunnen krijgen? Hm. Zo, goed vastgezoet. Heb jij toevallig een zoogdraaier in je zak? Niet eens een nagelveil. <laughs> en ik betwijfel of we er hier één kunnen vinden. Nou, dat verhaal van de pastoor over een onschuldige oude traditie... is nu wel goed de mist ingegaan. Geloof jij dat hij ook in het complot zit? Als de voorzitter van de parochieraad meedoet... dan zou de pastoor daar niet meedoen. Misschien is het een of andere geheime operatie. Officieel, maar uh, geheim. Laat me je kijken. Het is gewoon smokkel, anders niet. Dat zou het anders kunnen zijn. En het hele dorp weet ervan. Zelfs de dorpsagent kijkt de andere kant op. Dat heb je toch zelf gehoord? Het zit geweldig in elkaar. Afgelegen zeeuws vlaams Vissersdorp, Een oude halfheidense traditie... waarbij een lijkkist aan wal gebracht wordt om de zee te behagen... En die traditie wordt door de kerk geaccepteerd. En door de huwane. Een traditie waar vreemdelingen vooral niet zo mogen weten. Hoe noemde de pastoor dat ook alweer? Uh, een uh, mysterie in de klassieke betekenis van het woord. Precies. <laughs> maar toen wij op het toneel verschenen... en vertelden dat we van plan waren om een filmploeg hier naartoe te halen... waren ze wel erg vriendelijk, maar probeerden ons meteen weer weg te krijgen. Zelfs Rijmers, de kroegbaas, probeerde ons weg te krijgen... Terwijl hij toch op zijn vingers kan natellen dat er aan zo'n ploeg heel wat te verdienen valt. Toevallig komen we achter die geschiedenis met die lijkkist. En dan weten we waarom ze ons weg willen hebben. Zelfs de verklaring van de pastoer beantwoordde niet alle vragen. Maar die zijn nu wel beantwoord. Hm? Of niet soms? Tja. Verdonnen. Jij denkt aan samen, hè? Tuurlijk. En wie anders? Arme Mike. Het is verdomd jammer dat jij voor die dochter van de kastelein... door de knieën gegaan bent. Het is een schatje, dat moet ik zeggen. Trouwens, jij zelf mag er ook zijn. Jongen, bedankt. Graag gedaan. Maar je moet wel reëel blijven, joh. Jana gaat even minvrij uit, dat kan niet. Denk je dat ze echt meedoet? Het lijkt meer iets van hoe we zien en zwijgen. Ik hoop dat je gelijk hebt. niet tot het veel uitmaakt. Nee. nee. En, uh, Wat moeten wij nou doen, hm? De hemel mag het weten. Wat denk je van niets doen? Aantrekkelijke gedachten. Maar als wij ook horen zien zwijgen gaan spelen, worden we medeplichtigen. En daar voel ik niet voor. Maar als we ons nou eens vergissen, hm? als het toch iets officieels is. Probeer jezelf niet wijs te maken, Mark. Hé, hey, wat is dat? Daar ben je voet. Een hm? Hm. stuk krant. Eens kijken. Heb jij een aansteker? Ligt eens wat bij. Hé, het is Frans. Zwitserland. Zwitsers? ben je er zeker van? Hier kijk er zelf onder de kop. Genève, 13 maart. Je hebt gelijk. Nou, dat is dan dat. Maar wat we ook gaan doen, we moeten eerst zorgen dat we die kerk uitkomen. komen. Laten we het in de sacristie proberen. Hm? Misschien kunnen we daar een raam forceren. Zwitserland. Waar haal je kleine, zeer waardevolle van groen vandaan? Antwoord: Juist Zwitserland. Denk jij nog steeds dat de geheime dienst er iets mee te maken heeft? Vergist is menselijk. Daar. Mooi zo. Jij eerst. Helemaal dicht door Gaat niet, maar ik weet niet dat ze dat merken. Ik hoop dat je gelijk hebt. Zullen we maar teruggaan? Ja, goed. Het heeft geen zin. Aan deze zending kunnen we niets meer doen. Wat bedoel je met niet kunnen? Er is tijd genoeg om naar de Rijkspolitie te bellen. Of om naar de neuzen te er... rijden. Goed, goed, je hebt gelijk. Ik bedoel ook niet kunnen, maar uh, willen. Ik moet erover nadenken. Ik weet nog niet wat ze moeten doen. Misschien moet ik zane waarschuwen. Ik kan haar en haar vader niet zomaar zonder meer verlinken. Het spijt mij. Het liefde leven van jou maakt de zaken wel wat gecompliceerd. Misschien wel, maar het is niet anders. Goed, jij je zin. Misschien is het ook wel beter. En deze zending doen we nog niet. Maar misschien kunnen we wel iets meer te weten komen over het hoe en wat. De pastoor is de aangewezen persoon daarvoor. En bovendien kunnen we precies bedenken wat we dan gaan doen... ...voordat de volgende nading komt. Jij zou er intussen met Jane van door kunnen gaan. <lacht> Hoe oud is ze eigenlijk? 19,5. Oh, je bent wel aardig op de hoogte. Jammer dat ze nog in 21 is. Je hebt nog steeds met haar vaderrekening te houden. joh. kop op. We hebben gewandeld? En hoe? Mooie zonsondergangen hebben jullie hier. Het gewone recept, graag. Het gewone recept. Hm, lijkt wel of je al weken stamgast bent. <laughs> Zo voel ik me ook. Eén of twee? Twee, graag. Maar hij komt dadelijk naar beneden. Drink je ook wat? Een kleintje peels. graag. Beetje zijn, hè? Wat? Ik heb vijf jaar lang met Mark samengewerkt. Overal en onder allerlei omstandigheden. We zijn goede vrienden. En ik blijf me met de gedachte dat ik hem vrij goed ken. Ja? Ja. Ik heb hem nog nooit meegemaakt zoals hij nu is. Echt niet. Dat is 2,50. Alsjeblieft. Dank je. Gezondheid. Ja, cheers. En omdat jij zijn vriend bent, maak je je bezorgd? Nee, ik ben wat verbaasd. Maar mag ik er als vriend van hem en van jou mee instemmen? Dat mag. Dank je, John. Hé, hey, hey, jij hoeft helemaal niet op die manier naar hem te kijken. John zei alleen maar iets aardigs over jou. En daarom kreeg ik zo over mij. <laughs> en nou zullen we het krijgen. Ik <laughs> <laughs> drink liever je puls op. Zeg, Jane, komen wij ook nog eens aan de beurt? Ik kom eraan. Drinken de heren ook wat? Pilska. Jij ook, Harry? Ja, wat dacht je dan? Jullie schijnen het hier prettig te vinden, hè? Lekker rustig. Voor sommige mensen een beetje te rustig. Voor de doden bedoel ik. We kwamen net op tijd voor een begrafenis. Iedere dag wordt er wel ergens iemand begraven. Je kunt tenslotte niet kiezen waar en wanneer je de pijp uitgaat. Gebeurt het vaak, dat er iemand aan land gebracht wordt om begraven te worden? Oh ja, dit was de vierde in twee maanden. De vierde? Is dat niet wat veel? De zee kan goed te keren, hoor. Je zit tenslotte achter zijn vissen aan. Uh -huh. ik begrijp wat je bedoelt. Het is in ieder geval een mooie ochtend om graven te tellen. Dat is tenminste iets. Jij telt geen graven, dat doe ik. Ik kijk naar camera-instellingen. Jij trouwens ook als iemand het zou vragen. Ik zal het onthouden. Merkwaardig. Wat bedoel je? In de afgelopen twee jaar zijn hier drie mensen begraven. Eén van hen was een vrouw. Harry's verhaal over die vier zeelieden in twee maanden kunnen we wel meteen vergeten. En wat bewijst dat? Alleen dat wat de pastoor ons al verteld heeft: dat het hele dorp bij het ritueel betrokken is en ze er niks voor voelen vreemdelingen deelgenoten maken van hun privézaak. En hoe verklaart meneer Pastoor dan dat zowel Harry als David bijzonder kostbare Zwitserse horloges dragen? Krijgt de zenuwen. Waarom heb jij ook zoveel creculus? Ik vind het even onplezierig als jij. Maar hoe je je ook went of keert, wij zijn met onze neus in een flinke smokkelzaak gevallen. En ik kan u helemaal niet net doen als op mijn neusbloed. Je zou het bloeden kunnen stelpen en gewoon doorlopen. Ja, ik heb wel je gevoel voor humor vanochtend. Goedemorgen, heer. Oh, goeiemorgen, Erik. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we met de praten. Zit bijna anders op. Moet ik getuigen uw belangstelling voor mijn kerkhofje aannemen... dat u van plan bent ook hier te filmen, Gingrich? Er is een scène die zich inderdaad op een kerkhof afspeelt. Dit zou de ideale plaats zijn, met uw toestemming natuurlijk, meneer Persoon. Daar zullen we maar geen moeilijkheden over maken. Wij hebben ons afgevraagd hoe het dorp zal reageren... als wij de hele ploeg hier naartoe brengen, in verband met het ritueel. De heer Rijmers en een paar anderen gaven ons te verstaan... Dat zo'n groep vreemdelingen niet erg welkom zal zijn in zeekerken. Weet u daar iets van? U bent toch niet grof behandeld, wel? Nou? Oh nee, verre van dat. Bijzonder vriendelijk zelfs. Maar voortdurend worden ons andere plaatsen gesuggereerd. En bovendien werd ons een weinig overtuigend verhaal over het slechte weer hier verteld. Mm -hmm. yes. Ik weet zeker dat het een en ander samenhangt met de traditie rond die lijkkist. Ik weet natuurlijk niet hoe vaak dat gebeurt, maar. Natuurlijk, natuurlijk. Ik begrijp het, meneer Evers. Daar zullen ze ongetwijfeld aan gedacht hebben. Maar ik ben er zeker van dat we daar wel een oplossing voor kunnen vinden. Ik neem aan dat u ook wel eens hier in de omtrek zult willen filmen. Ongetwijfeld. Dan zou ik u onder vier ogen natuurlijk kunnen waarschuwen wanneer we weer een geschenk van de zee verwachten zodat u en uw mensen die dag niet in zeekerken zult zijn. Ja, dat lijkt me een goede oplossing. Meer Ja, meneer Evers. Er zijn er vaste tijden waarop dit feest wordt gevierd? Nee, nee, nee, nee. Uh, soms gebeurt het in maanden niet, dan weer iedere week. Om u de waarheid te zeggen heb ik nooit erg lang stilgestaan bij deze zaak. Alleen mijn aanwezigheid bij de aankomst van de kist is essentieel. Maar de data worden waarschijnlijk bepaald door de een of andere traditionele formule waar ik me niet mee bezighoud, niet mee bezig wil houden. Dat heb ik me een paar jaar geleden voorgenomen en ik zal er niet van afwijken. Eerwaarde, ik geloof dat het niet alleen gaat om een onschuldige traditie. Wat bedoelt u, meneer Evers? Zullen we niet even op die bank gaan zitten? Eh, eh, graag ja, ja. Ik zit hier vaak. Zochtens is dit de zonnigste plaats van het hele kerkhof. Mijn parochianen kennen deze gewoonte van mij... en komen me meestal hier opzoeken als ze me iets te vragen hebben. Het is wat minder formeel dan in de pastorie. Goed, eh, meneer Evers... John, moet u het echt? Ja, Mark. Ik... De heer Laters lijkt me wat onrustig vanochtend. Dat geldt niet alleen voor hem, meneer pastoor. We hebben namelijk bij toeval ontdekt dat dit hele mysterie de dekmantel is voor een georganiseerde smokkelzaak. En welke bewijzen heeft u voor deze bewering? We hebben het met onze eigen ogen gezien. Oh, geen erg. Heeft u nooit enige verdenking in die richting gekoesterd? Ja, zo langzamerhand zult u wel denken dat ik een beetje al te graag vragen voor mij. Maar als u in mijn positie zou verkeren, als u belast was met de zielzorg voor deze wel zeer uitzonderlijke kudde, dan zou u maar al te gauw ontdekken dat het priesterschap in het dorp een kwestie is van aanpassen aan de mogelijkheden. En in deze afgesloten gemeenschap komt dat neer op het oude Bijbelwoord: geef de keizer wat des keizers is. Met andere woorden. Alle zee die smokkelen, dus waarom deze hier niet? U overtreft zelfs mijn welsprekendheid, prigwever. Inderdaad, alle zee die smokkelen. Maar slechts weinigen van hen gaan wat dat betreft... verder dan wat ik een onschuldige bijverdienster zou willen noemen. Als ik mij niet afvraag waar een fazant... die zo nu en dan op de stoep van de pastorie wordt neergelegd vandaan komt... dan vraag ik me even min af... waar die enkele fles bijzondere cognac die in het café opwerkt vandaan komt... Neemt u me deze vraag niet kwalijk, maar interesseert het u helemaal niet? Een vraag die een wat de eenzijdig antwoord uitlokt. U zult gemerkt hebben dat ik grote waarde hecht aan traditie, meneer Evers. Dat zal wel met mijn beroep te maken hebben. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord? Als deze hele smokkelarij nu eens meer was dan zomaar een onschuldige punt bij verdienste. U bent mij nu toch wat een verklaring schuldig. Gisteravond liepen Mark en ik langs de kerk. We zagen een lichtje en dachten dat het die nachtwaken was... waarover u ons had verteld. We gingen dus even kijken. De kist stond er, maar er was niemand te zien. Toen kwamen er twee van uw parochianen aan... en wij maakten dat we uit het gezichtsveld bleven. Overigens bleek dat een goed idee te zijn... Uw parochianen waren ons niet erg goed gezind. Hoe het ook zij, wij keken toe hoe ze het deksel van de kist verwijderden. De kist zat vol met kleine pakjes... ...die gewikkeld waren in een of ander waterdicht verpakkingsmateriaal. Uw parochianen... Weet u wie het waren? Ja, een grote blonde man die David genoemd werd en Bob Kenders. Gaat u door? Ze hadden een stuk papier tevoorschijn. De lijst volgens hen. Vervolgens schroefde ze het deksel weer vast. David vertelde Bob dat de wagen ditmaal door Wimpy Karels gereden zou worden. Ze spraken over deze zaak als een onderdeel van een regelmatig terugkerend gebeuren. En alsof de dorpsagent wist wanneer hij de andere kant moest opkijken. Een merkwaardig verhaal, meneer Evers. merkwaardig. Toen ze het deksel van de kist afhaalden, viel er een stukje krant op de grond. Hier, was de beest. Genève. Een groot aantal van uw paar organen draagt dure Zwitserse horloges. Ik ook, meneer Evers. Ik heb het mijne in Brussel gekocht. Zouden zij het hunne daar ook gekocht hebben? Mag ik dit houden? Zeker. Maar ik wil het al terug hebben. Met het tijd. Dank u. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u mij deze zaak liet behandelen. En hoe wilt u dat dan aanpakken, meneer Bastur? Meneer Evers, ik waardeer uw houding. De wet is mij evengoed als u heilig. Maar wij hebben hier in Zeekerken nog een andere traditie, waar ik het overigens van harte mee eens ben. Onze vuile was houden we binnen het huis. Wij zijn gewend orde op eigen zaken stellen op onze eigen manier en met onze eigen dwangmaatregelen. En ik kan u verzekeren dat de dwang die ik kan uitoefenen aanzienlijk is. Maar als de voorzitter van de parochieraad en de dorpsagent... Als Bob Kenders en onze brave politieman inderdaad betrokken zijn in een smerige zaak... ...dan zullen zij mijn eerste slachtoffer zijn. Dat verzeker ik u. Daar ben ik blij om. Bent u werkelijk zeker van dat u de zaak niet erg overdrijft? Gelooft u dan nog steeds dat het niets meer is dan een onschuldige bijverdienste? <laughs> ik ben nog niet overtuigd dat het iets meer is dan dat. Het simpele feit dat u een kist vol met pakjes gezien hebt... en gehoord hebt hoe David en Bob een beetje overgeheimzinnig stonden te doen. Impliceert nog niet dat we te maken hebben met een groot opgezet complot... waar we de douane en de Rijkspolitie bij moeten halen. Een en ander zou resulteren in gevangenisstraf voor een aantal van mijn parochianen... om dan nog maar niet te spreken over de publiciteit... die zich ongetwijfeld meester zal maken van onze traditie... Een traditie, en dat wil ik toch nog eens benadrukken, die met overgade in stand gehouden wordt, zonder dat men u in de eerste plaats belangstelling heeft voor de opbrengsten. Dat is allemaal goed en wel, meneer pasteur, inderdaad. Maar uw vriend, meneer Latas kent zich niet erg op zijn gemak te voelen. Tot nu toe heeft hij niets gezegd. Is hij het niet met u eens? Eerlijk gezegd laat ik alles het liefst aan u over. Ik heb geen zin in moeilijkheden en u weet slot dat Slotten het het beste is voor het dorp. Het zou me verwonderd hebben als meneer Laters een andere houding getoond had. Waarom? Omdat hij hier een film wil maken. Waarom anders? Nergensom. Ik, Nergens ik voel het maar alleen maar af. Mijn ogen zijn dan misschien wat oud, maar ze worden nog steeds iedere dag geoefend in het ontdekken van details. U moet niet vergeten dat ik heel wat inwoners van dit dorp gedoopt heb. Zane Rijmers ook, en ik heb hen sindsdien van dag tot dag meegemaakt. Laat dit alles aan mij over, meneer Evers. Ik zal mijn informatiebron echt niet prijsgeven. Ten slotte moet u hier nog een film maken, en ik heb even min zin in moeilijkheden van uw kant. In de tussentijd. ...hoop ik dat u zich onthoudt van overalde conclusies. Goedemorgen, heren. Nou, dat is geweldig. John? Ik weet het nog niet. Wat bedoel je met ik weet het nog niet? Hij gaat de zaak onderzoeken. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Wel verdomme. Hij kan het tenslotte veel beter dan wij. Hij kent de mensen... Ze luisteren naar hem. Neem nu maar van mij aan dat hij de zaak in orde maakt. In ieder geval zal hij ervoor zorgen dat het niet verder gaat dan uh, onschuldige bijverdiensten. Of ben jij zo in je rechtsgevoel geschokt dat je de hele zaak tot op de bodem wil laten uitzoeken? Wil jij soms het halve dorp in de gevangenis zien zitten? Ach, natuurlijk niet. Als je het niet aan de pastoor overlaat, is dat het resultaat. Ik zou me heel wat plezier gevoelen als ik wist wat ik aan hem had. Ik weet nog steeds niet of hij het echt niet wil zien, of dat hij alleen maar probeert tijd te winnen. Of, en dat is een derde mogelijkheid, dat hij er zelf tot over zijn oren in zit. Wat? Een geestelijke in een smokkelzaak? Overigens hebben we nog helemaal niet bewezen dat het werkelijk een grote smokkelzaak is. Nou, in een lekje kun je heel wat horloges bekijken. En dat hoeven helemaal geen goedkope dingetjes te zijn. Dat horloge van Harry bijvoorbeeld. Goed, ik ben geen vakman. Maar ik schat dat ding toch wel op een paar honderd gulden. Dat die pastoor een wit heeft, zegt mij helemaal niks. En dat hij er wat respectabel uitziet, toch veel minder. Maar dat wil nog niet zeggen dat... Of hij er nou bij betrokken is of niet, die pastoor is echt niet gek. En dat weten we tenminste zeker. Verdomme. Precies. Goed. We moeten dus achter de waarheid zien te komen. Maar wat er ook gebeurt, wij doen niets. En wachten op de pasleur, Oké? Okay? Kom mijn paard. En in die tussentijd moet er ook nog gewerkt worden. Ik hoop dat je niet vergeten bent dat er nog een film gemaakt moet worden. Dat ik nog steeds een film wil maken.